Het weer bewolkt met vanochtend lichte regen. In de lopende dag overgaand in buien met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Het wordt een graad op 19. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. En de rest van de week lichtwisselvallig. Na woensdag wat warmer. Dit was het einde. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Knoppen de Hoek, 2 kilometer. Op de Ring van Amsterdam tussen op de Nieuwemeer en Slotermeer richting Zaanstad, 2 kilometer. En op de A10 West richting Den... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en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 Na de finale die club komen we halen oh, oh, oh, he, he, he. We hebben maar één doel Dat geen een goed gevoel Ook oh, oh, oh, na de finale Sterk met oranje Allee! en het rood-wit-blauw van ons leger. kup komen we halen oh we hebben maar één doel dat geven goed gevoel oh oh oh oh die kup komen we halen we worden kampioen we zingen voor oranje De finale die cup komen we halen We hebben maar één doel, dat geeft een goed gevoel Of naar de finale die cup komen we halen Brullen voor een rij, je hoort hem hier bij CFM Stanford op zaterdag.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 Dit meen je niet, hè? <laughs> nee, je natuurlijk niet. Kom <laughs> we maar gewoon de plaat gedraaien. <laughs> Het zou maar een uh, Stereo Love zijn of Stereo Love hebben, natuurlijk. Hè? Ja, Door, uh, Edward Maya. Nou hadden we natuurlijk al de EK-hits gedraaid uh, uit Denemarken, van Duitsland. En we hebben ook een van Spanje. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Spanje oh. heeft ook een hit. En uh, die luistert naar de naam José de Rico sharing Mendes en het nummer Rayas del Sol. Oh, lekker nummer trouw. En die, in die videoclip die erbij zit, <laughs> gewoon even kijken, hè? alleen oh. kijken ja, Alleen kijken, ja, alleen kijken. <laughs> Niet aankomen. Niet aankomen. <laughs> Tienes que seguir moviéndome. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu dorada y morena. Ahora, ahora así. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y die het amerikanen, kwam nou ze van l'amor sotterluna, kom met in Va' cavigli tada va bene. Sido la parla pietà americano. Quando fa fa l'amore sotto un lago. Quando deve andare vedi I love you. Non combatava cavigli tada va bene. Sido la parla pietà Een hele speciale uitvoering van deze serie van Jolanda Bico cool. En die heet het doelpunt voor Oranje. Oh, ja. daar ken ik hem van. Ja, ja. precies. Dus is ook een beetje een uh, voetbalparkje natuurlijk, hè. Ik dacht wel even dat ik iets anders, dat je een beetje de, van het voetbalmuziek afging, maar... ...zaterdagmiddag iets minder dan twee uur voor de wedstrijd van vanavond op zes uur gaat starten. Voor het geval je het nog niet gewend en gemist hebt, het is Nederland tegen Denemarken. En voor de Formule 1-fans... Om 8 uur de kwalificatie van de Formule 1 race in Canada. Oké, nou heb je nog een voetbalplaatje? Heb ik nog een voetbalplaatje? Ik moet jou goed vertellen. Nee, doe maar lekker een voetbalplaatje. Want iedereen is toch al. Ook zo eentje van twee jaar geleden. Iedereen is toch al in de keuken de chips aan het klaarzetten. Dus laten we maar gewoon lekker muziek draaien. Maar vergeet hem kort vier het gedicht van de week niet, Nee, dan moet je gewoon even voor de radio zeker weer aanzetten als je hem nu Maar Niet doen hoor. Nee, niet doen.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 This is Africa Time me now me now What come come take This time for Africa for us Ik ga je denk al komen die maar bij de voor Sara More in the hill, I come to Rora here, Sarah, to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 I wonder about sex, question all the rings, Quella mood the best of too, like quite a trend, but not quite a shame, and my heart is overturning alive and my feeling, am I swirling, and my panic overtaking love, love, oh een uh, koortje nodig en op dat moment komen er zes mooie zangers en zang op en ik ga me dan begeleiden misschien denken jullie de zaal van nou leuk ik doe mee het <laughs> was de eerste keer dat ik het hoor dat mag de beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland ik zing het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen opnieuw momenten ligt een de denkling jou vliegen ligt een alleen van jou Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow Ik denk alleen aan jou Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow Ik hou alleen van jou Mergelingen Vlieg met me mee Wat spontaan Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow Ik hou alleen van me me jou Niet om je heen kijk, gewoon zingen Het kan harder like how I to haze here Ben beetje in de stemming hè? oranje man? Ik ben, hey, ik ben van top tot 1 oranje Vroeger zei ik rouw je tegen je naar zich Oranje oranje. <laughs> oranje koos hier <laughs> Je hoorde, vlieg met me mee Naar de regenboog Uiteraard de single van Paul de Leeu. Ook iedereen maakt een uh, EK hit Het is ja, te gek hoor te gek gek van worden. Dries Roefink, die heeft er ook eentje op de planken gegooid nou, Gaan we nu naar luisteren Daarna het dier van Dijk Bert van Marwijk, ridder van Oranje, breng ons naar de titel, want dit is het moment, we kunnen niet meer wachten. die jongens vanavond nou niet winnen? Wat doe je dan? <laughs> ik ben benieuwd, wat staat daar tegenover? Dan, dan is er niemand die maandag naar onze herhaling luistert. Nee, dat denk ik kan niet. <laughs> Oeh, doet Hel je drie zo ik zo op de Sofortse radio Spanning, spanning, alom, nog anderhalf uur.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 www.dierenthuiskennemerland.nl in haar kennel tussen 4 en 6 uur live te volgen.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 All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 Wordt de fans en niet alleen te gespaaien? Al dressed in die shit, we komen plek en oranje. Wie maakt zich druk om de pool? Ga, wij maken de rules. We spelen technisch overzichtelijk beheersen. Zal ja, zo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 Deze in je hand. Want met een klein beetje geluk. kleine voor ons Ja, ben je er voor de Op zondag komen we zo meteen in dat café en dan kunnen we geen voetbal in horen. Nee, echt niet, echt niet. Echt niet. Helemaal, helemaal doorgevoetbald. Walter Cruz en Co. Wie heeft er geen uh, EK-nummer gemaakt? Want hits kan ik echt uh, niet eens. Over heb jij er eentje gemaakt? Nee, ik heb er niet. Ik heb niet. Maar toet, toet uh, artiest in Nederland heeft wel een plaat uh, uitgebracht in zo. kader van Oranje. Zo dadelijk gedicht van de week. Och, maar dat is wel gevoelig. Dat is ook weer Oranje gevoelig. Oh, hè, ja. geloof ik. Maar wel mooi, hoor. Ja, okay. Eerst hebben we nog even een ander plaatje. Hier is Crystal Waters.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 Zijn we sterk, samen zijn we één. Je voelt je nooit alleen, want wij zijn samen.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 Ik ben er niet mee bezig. Ik ben er niet mee Zo draagst plaats is leven, zo werkt West is leider het dag, hij wordt besprongen door Babel. Het pennengoor of Hesseling, twee grote gasten. De hem dat lijkt me pas mijn link. Net als Jenny Sint-Jovan, van Bromkhorst. Ze rennen heen en weer, Net als een motor die rondkropt. Oh, je neemt de man, met de man op de clair. Hij wordt gedurigeerd door Nederlands langste ster Het Ed, van de Sarah, dan gaat er heen als je durft. Hij wordt daar gestand op Timmer en burg. 23 gasten die met Marco van Bassen. die bekken gaan halen waar we al jaren op wachten. Bent een kampioen, wij houden van oranje om zijn daden en zijn. Exactly. Sex bomb. Your sex bomb. Helemaal wedstrijd klaar, of niet? Ik ben aan het warmlopen, zie je het? Aan ja, hij, hij krijgt krijg er van. Oh, en dadelijk over iets meer dan een uur. Nederland tegen Denemarken. Laten we hopen dat het een uh, mooi succes gaat worden voor het Nederlands elftal. Je wist ze uiteraard als zij het luisteren, zijn. En natuurlijk zij zijn ze aan het luisteren. Heel veel succes zometeen. meteen. Sex bomb, sex bomb, en wij uh, zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Stomfond op ja, zaterdag. Dat is al een oranje special, kan ik ja.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 Heel veel plezier met de voetbalwedstrijd En graag tot volgende week En jij tot over twee weken, Albert Jan. Ja, maar we bellen zaterdag wel even Ja, dat is gezellig Doen we Veel Doei. plezier vanavond Hoi Staan we altijd zij aan zij maar als de natie schudt en beeft Is de redding vaak dichtbij We zijn trots wie we zijn We staan sterk bij tegenwind deze krijgen ons niet klein Want een Hollander En dan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 Volgens het Huis heeft de aanpak van de Klepsella-uitbraak ongeveer 7 miljoen euro gekost. Dat ging onder meer op aan extra medisch onderzoek en interimmanagers.